Casper Meijer met het NOS Journaal. Agenten kwamen tijdens de coronapandemie niet aan het vereiste aantal trainingsuren, dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Vorig jaar heeft het korps iets minder dan de helft van het benodigde aantal uren getraind. Volgens vakbond ACP oefenden ze te weinig met schieten, arrestatietechnieken en zelfverdediging. De politie zegt dat het onder meer kwam door annuleringen of aanpassingen vanwege coronamaatregelen, coronademonstraties en personeelstekort. en dat het inmiddels de goede kant op gaat. In Mexico is de beruchte drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van het zogenaamde Guadalajara-kartel. Caro Quintero werd eerder veroordeeld tot 40 jaar cel. voor het ontvoeren, martelen en doden van een medewerker van de Amerikaanse Antidrugsautoriteit in 1985. Na 28 jaar kwam hij vervroegd vrij en dook hij onder. Het Hoge Rechtshof oordeelde later dat die vrijlating onterecht was. De VS wil dat hij zo snel mogelijk uitgeleverd wordt. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er zeven schoten gelost. Op dienst hebben we nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden die mogelijk van het slachtoffer is. Er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Op het WK atletiek in Amerika heeft de Nederlandse Jessica Schilder zich geplaatst voor de finale van het onderdeel kogelstoten. De 23-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 19,16 meter. Jorinde van Klinken en Bente Keunig, de overige twee Nederlandse vrouwen die in actie kwamen... slaagden er niet in de eindstrijd te bereiken. Het weer vannacht in het noorden een buitje. Het koelt af naar 14 graden. komende dag begin bewolkt, maar later zon bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Like unusual that classic sensation sentimental confusion used to say I like shopping. We are too Zomer met ZFM Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Twijfel Soms heb ik ook twijfels Maar wanneer je praat over je zorgen Is het nooit te laat, ik zal je horen Hoop is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 Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zoveel dat je nog kan zijn en is de ruis te veel Als je dat niet wilt, het is stil bij mij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 for my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 het licht me toch weer halen Er zijn zoveel meer verhalen om te maken Bewaar je niet voor later en straal Nu nee. Het is gek, maar juist in alle diepste talen vind je de moed Om vooruit te kijken zonder richtingsgevoel Ik roep je naam in de steek.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 Forget where I'm from, 'cause looking in your eyes, like looking at the sun. And I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb. numb. Hotel lobby and I'm wasted just and into my savings. I'll do it to you, take it. Yeah, life's only what you make it. I I wanna get numb and forget where I'm from. 'Cause looking in your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like I'm the one. I wanna get numb, numb, numb. numb. where I'm from. 'Cause looking at your eyes, like looking at the sun. I feel like you're the moon. I feel like.